Staatsbosbeheer moet volgens een hoogleraar natuurbeheer... de koninkpaarden, hekkerunderen en herten wegdoen uit de Oostvaardersplassen. De hoogleraar was betrokken bij de ontwikkeling van het gebied. Hij zegt dat het experiment met grote grazers is mislukt... omdat de dieren veel meer kaal vreten dan gedacht. Het weer dan nog, het is vrijwel droog. De dag begint zonnig, smiddags vanuit het zuiden meer bewolking... gevolgd door regen. Het wordt 8 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Zuster spoed. <zoran> <zoran> Nachtzuster met Astrid en zo was het uur alweer voorbij voor de club der internetloze. 30 maart is er weer een uur van drie tot vier bij Nachtzuster... waarin de problemen worden besproken... van mensen die geen internet kunnen of willen gebruiken. Dus uh, luister dan vooral weer. En mocht je daarna een uittreksel willen hebben van die twee uren... dan kan dat door een uh, envelop te sturen, geadresseerd aan jezelf... en ook uh, keurig met postzegels erop via uh, Nachtzuster... Omroep Max, postbus 518, 1200 AM in Hilversum. En mocht je tegen problemen aanlopen... zowel op het gebied van internetloosheid... Als op andere gebieden, dan kun je de ombudsman overdag bereiken. Moet je wel lid zijn van Omroep Max natuurlijk. Maar je kunt dan het spreekuur bellen tussen 10 en 12. Dat is 035-677-5511. Dus 035-677-5511. En dan krijg je misschien Rogier wel aan de telefoon. Over drie weken is hij er weer voor de Club der Internetlozen. En nu gaan we weer verder. Maar de gewone vragen en antwoorden. Ja, en dat betekent dat je weer met vragen en antwoorden over van alles... en nog wat kunt bellen naar 0800-1121. Je kunt natuurlijk ook uh, mailen naar nachtzusterapenstaartjeomroepmax.nl. Je kunt ook twitteren of via Facebook contact zoeken. Allemaal weer voor mensen met internet. En je kunt, als je wil, een appje sturen via de Radio 1-app op je mobiele telefoon. Maar mocht je geen internet hebben, 0800 1-1-2-1. En uh, nu, even wachten, nog twee seconden. Ja, nu is het vier minuten over vier. En dat is traditioneel het moment dat ik een discoplaatje draai. Bij Nachtzuster van Omroep Max op Radio 1. Is dit Bonnie M en The Rivers of Babylon? of Babylon van Bonnie M was dat. Ze zegt, ik ben aan het afscheid nemen van Rogier de Haan... onze, onze ombudsman, de Max-Ombudsman. En die zegt wel, bij het weggaan zegt hij nog even... en je hoeft niet per se over dieren heen te rijden. Ik denk, dat is toch fijn even om te weten. Ik moest heel even denken, waar komt dit dan nou weer vandaan? Nou, dat kan ik. Ja. Hier is, uh, is het overstekende eendjesarrest. Het overstekende eendjesarrest? Ja, ja hier is... Uh... 12 jaar lang over geprocedeerd. Over moet je nou over overstekende dieren heen rijden of niet? Um, en de verschillende rechtbanken en hoven gaven een wisselend antwoord. De Hoge ja. Raad stuurde het allemaal terug. En het uh, eind van het liedje is dat je je moet vooral uh, zorgen dat je uh, veiligheid voor andere verkeersdeelnemers in acht neemt. Ja. Um, maar je mag best stoppen voor overstekende eentjes en andere dieren. Ja, dreden. dus ook voor honden. Dus ook voor honden. En de, de, de vraag was in het eerste uur: dacht ik van ja. Uh, als je nou uh, een huisdier uh, van iemand anders aanrijdt. Moet je dan betalen of niet? Nou, de vraag is eigenlijk: als er een ongeluk gebeurt. omdat iemand over jouw kat heen rijdt. ja. Dus uh, de, uh, uh, iemand rijdt over mijn. Of, of iemand wijkt uit voor mijn kat. Ja. en uh, uh, veroorzaakt dus een ongeluk. moet dan de eigenaar van de kat betalen? Dat was eigenlijk de vraag. Ja. <lacht> ja. <lacht> en dat kan natuurlijk bij de eentjes niet. Want die hebben geen eigenaar. Nee, die hebben geen eigenaar. Maar bij die kat wel. En bij een hond helemaal, want die mag niet loslopen op dat moment. Uh, klopt. Die, nee, die mag inderdaad niet loslopen. Ja, je hebt. Goh, oh, wat ingewikkeld. Nou, het is wel prettig om te weten dat we inderdaad mogen remmen voor die. Uh, nou ja, maar ja. Weet je, als je niet, uh, niet de veiligheid van anderen in het geding brengt, dan mag natuurlijk een heleboel. Ja. Ja, nou, wat, wat er vaak bij speelt bij overstekende dieren... is dat je dan een kettingbotsing krijgt. Dus ja. de, de voorste die remt en de achterste die rijdt erachterop. Ja. En uh, over het algemeen, of de, de hoofdregel is eigenlijk... je moet um, voldoende afstand houden ja. tot degene voor je. Uh, zoveel afstand dat je kan remmen als Je voorliggen gaat remmen, ja, dus ook uh, voor eentjes als je achterop iemand rijdt, dan ben je als achteroprijder meestal uh, degene die uh, die in de fout is gegaan, want dan ja. heb je onvoldoende afstand gehouden. Uh, en uh, die dat overstekende eentjes-arrest, ja, dat ging precies daarover. Uh, de, de, de was een man die was gaan, gaan remmen voor die eentjes. Ja. De uh, auto achter hem, die botste op hem. Ja. Uh, en de eerste auto, dus de, de man die remde, die zei... ja, ik heb schade aan mijn auto, jij moet dat betalen. En uh, toen ging de discussie erover, maar ja... Jij had je over had dat eentje niet, heen moeten rijden. gewoon moeten doorrijden, ja. ja, ja. ja. Nou, dat, dat hoeft dus uh, niet in alle gevallen. En helemaal, uh, wat ook meespeelt is of, uh, of het... Op de betreffende weg normaal is dat er wel eens dieren oversteken. Dus als er een, een bordje staat met pas op, overstekende herten. Ja. Dan moet je als, uh, als verkeersdeelnemer. Ja, echt bedacht op zijn. Ja. Dat degene die voor je rijdt, ook uh, kan gaan remmen. Ja. Voor oversteken. Voor een hertje. Ja. En als diegene remt voor een kat, dan ben je nog steeds fout als je tegen diegene aanrijdt. Van wie die kat ook is. Natuurlijk. Nou, in de bebouwde kom uh, moet je daar denk ik wel bedacht op zijn dat ja. er katten. Uh, ja, en uh, kinderen. En zeker kinderen. Helemaal als er geparkeerde auto's staan. Dat je niet ja. goed, helemaal zicht hebt op wat er zich allemaal afspeelt... achter allerlei obstakels en auto's. Moet je je, je snelheid daar ook op aanpassen... Nou, ik ben blij dat je dat nog even meegepikt hebt, Rogier. Ik spreek jou over drie weken weer. Dan schuif je weer aan voor de club der internetlozen. Oké. Okay. Ja, doeg. doeg. 0800-1121. Kun je uh, weer bellen? Er zijn nog vragen over uit het eerste uur. Zo wil Remco heel graag weten uh, of hij erachter kan komen of die nog wel gas moet betalen omdat hij zo ontzettend weinig uh, verbruikt... sinds hij een houtkachel heeft. Herman die vraagt zich af of auto's minder brandstof gebruiken in dichte mist. Nina die was op zoek naar adviezen om haar getraumatiseerde kat tot rust te brengen. Wil, wil graag de oorsprong weten van het woord schafuit. En die wil graag weten waar pistachenoot groeien. En uh, Harry die had het verhaal gehoord van een asielzoeker... die uit het asielzoekercentrum was gestuurd... omdat hij aan het blowen was. En klopt dat dat mensen dan gewoon op straat gezet worden? Hij vroeg zich af of het een broodje-aap-verhaal was. Um, en ik heb opgeschreven Cor en de verzekering... maar ik weet eigenlijk niet zo goed uh, waarom. Dus uh, dan ga ik eventjes nazoeken. 0800 1121. Antwoorden kun je doorgaan geven. En vragen kun je ook gewoon weer stellen via dat telefoonnummer. Dus uh, doe dat vooral. Uh, Pieter. Ja. Hallo. Hallo. Uh, nog inderdaad een stukje wat over is uit het vorige uur. Wat ik steeds gemist heb, is je hebt me het gras voor de voet al weggemaaid door te wijzen op student aan huis. Ja. Yeah. Maar uh, wat ook een hele goede club is, uh, is SeniorWeb. Dat is gewoon een vereniging. Yeah. En die geven les in allerlei aspecten van het computeren. Of je nou voor het eerst een computer wil aanzetten en nog niet eens het knopje weet te vinden. Yeah. Of dat je iets heel specialistisch hebt en daar uh, hulp bij nodig hebt. En SeniorWeb heeft dus niet alleen maar uh, een... Ik geloof een weekblad dat ze uitgeven op internet. Die kunnen dus die internetlozen niet uh, lezen. Nee. Maar het is een vereniging, daar kan je lid van worden. En als je lid wordt, dan kan je ongelimiteerd de online helpdesk raadplegen. Kijk. Telefonische computerhulp... En bij u thuis. Ja. Viermaal een computertijdschrift. Online cursussen over populaire onderwerpen. Aankoopadvies op maat voor PC, tablet en laptop. Nou, dat nou. lukt ze allemaal. Maar het heet Senior Web. Dus is het alleen voor seniors? Nou, nee. Daar nee, zit heel iets. makkelijk in. Ja. Maar ik denk dat uh, de jongelui. die worden bij wijze van spreken al uh, met een. Uh, uh, computer tablet, ter wereld gebracht. Op een gebracht. telefoon uh, ja. worden ze op de wereld gezet ongeveer. En zitten er al mee te spelen. En vinden daar dingen op uit uh, voor, de, voor hun derde levensjaar... <laughs> waar pa en ma niet van uh, terug hebben. Nee, dat maar is waar. ik denk dat het nuttig is om daar ook een postbus bij te geven. Oh, wat fijn, Pieter. Ja, goed bezig. Senior Web, ja. postbus 222... Ja. 3 x 2, dus. En uh, de postcode is uh, 3500 AE, ja. Alfa Echo in Utrecht. Ja. En ik heb een telefoonnummer erbij: ja. 030 ja. 276 ja. 9965. Nou, hartstikke goed. En voordat je mij gaat beschuldigen van dat ik reclame voor mijn eigen club maak of zo, dat is niet het geval, want ik ben geen lid van Senior Web. Oh. Ik krijg wel hun nieuwsbrief en haal daar soms best leuke nieuwtjes uit. Ik vind dat ik het eigenlijk niet nodig moet hebben, uh, dat is niet waar, maar uh, ik computer al sinds 1981. En uh, er zijn mensen die, het, uh, die toen nog niet geboren waren... en die er veel handiger mee over weg kunnen dan ik. Dat is de wet van de rem en de voorsprong. Ja. En, uh, maar uh, ik vind dit een heel nuttig, nuttige club, zeker om uh, mensen uh, te helpen. Maar ik heb nog een andere tip. Uh, kennis is goed, maar kennissen mm. zijn beter... En wat bedoel ik met die kennissen? Dat zei, je vindt op een gegeven moment ergens... misschien bij Senior Web, misschien bij de HCC... de Hobby Computer Club... of een van de uh, interessegroepen... van de HCC... vind je misschien iemand... die nou net de toon aan kan slaan... die jou helpt... Uh, die het niet te moeilijk maakt... niet te makkelijk maakt... maar gewoon die precies datgene... wat jij wil weten... daar goed antwoord op geeft... En zo iemand die moet je koesteren in een gouden kooitje. En uh, die moet je bij wijze van spreken dag en nacht kunnen bellen. Dat zou wel fijn zijn. Maar dat is, daar heb ik het meest aan gehad. Kennissen. En ik heb daar ook, ben daar ook zelf wel heb heel veel mensen geholpen op die manier. Nou prachtig Pieter. Ik denk dat je op deze manier ook weer veel mensen helpt. Dank je wel daarvoor. Maar uh, hier moet je dan lid van worden en dan heb je een aantal voordelen. Maar ze hebben ook in allerlei steden uh, zogenaamde open in, uh, inloopspreekuren. Ik noem hier in Den Haag, ik woon in uh, Den Haag in het Statenkwartier. En uh, in het Couveehuis, dat is zo'n buurthuis van de toekomst uh, in Den Haag... Uh, maar ook in, uh, in Duindorp en in allerlei andere uh, hoeken van Den Haag... hebben ze inloopspreekuren. en er zitten vrijwilligers van uh, SeniorWeb. En die helpen jou met een probleem. En ik ben daar ook wel eens een keer om hulp uh, gegaan... toen ik een probleem met mijn telefoon had. Nou, het is, dit is een hartstikke goede tip. Heel hartelijk dank daarvoor, Pieter. Oké. Okay. En een goede uh, nacht nog. Goede nacht. En ik vind het een goed programma. Dat vond ik al altijd... Uh, jouw prettige stem, dat is ook altijd uh, prettig om mij te luisteren. Ik was vroeger bij Avro's nachtdienst. Uh, ja. vooral een vaste luisteraar. En de laatste tijd doe ik het iets minder. Maar ik heb je al een paar keer aan de lijn gehad. hoor. Nou, gezellig. Tot de volgende keer dan, Pieter. Tot de volgende keer, ja. Dankjewel weer. Okay, dag, dag, dag. Ja, prachtig. Frans. Ja, goeienacht, Therslid. Um, even over dat uh, Chico-verhaal. Ja. Waar we het over hadden. Ja. Uh, dat Sigo verhaal die kastjes die worden uitgedeeld. en daar hoef je geen afstandsbediening bij te hebben. Oh, oh dat is fijn om te weten, ja, want daar zijn mensen die uh, een slecht zicht hebben. natuurlijk minder blij, ja, bij, blij dat is, van. Dat is, dat, is, dat is allemaal. die kastjes die worden gemonteerd door een monteur van Sigo. Oké. Oh, okay. Daar hoef je zelf niks voor te doen. Want Chico die weet precies welke mensen er nog op de oude kabel zitten en wie niet. En dan krijg je dus een kastje en dan kun je er ja, net zoveel zenders op ontvangen als dat jij wil. Nou. Wil je 30 zenders dan krijg je de 30, Wil je de 100, dan krijg je de 100. Nou, dat is uh, een mooie aanvulling. Dankjewel Frans. En dat gaat gewoon op je afstandbediening van je televisie. Waar je altijd uh, alles op doet. Ah, nou daar, daar zullen de mensen blij mee zijn. Daarom. Die analoog willen blijven kijken. Ja, dat, er, er, komt, er komt alleen ietsjes bij aan kosten per yeah. maand voor dat kastje en meer niet. Nou, goed om te weten. Dankjewel, Frans. Dankjewel. Goeienacht Dag, nog. Frit. Dag. Doei. 0800 1121. Ruben. Ja, goeienacht, nacht, zuster. Hallo, Ruben. Uw, uw Ruben. Ik heb uh, een, uh, um, antwoorden meegekregen. En voor de ombudsman en uh, voor uh, u. Namelijk die meneer die het had over uh, zijn gasverbruik. Ja. Dat hij door, door het aanschaf van een ander toestel geen gas meer afnam. Of ja. hij nog verplicht was de leveringskosten te betalen. Het antwoord is ja. Oh. Want zolang je de gasmeterinstallaties niet hebt laten verwijderen... Oh. Bij je, uh, bij je alle leverancierskosten verschuldigd. Dus dan moet hij alle netwerkbijdragen betalen. Wil die het niet, dan moet hij bij wijze van spreken geen gascontract meer hebben. met enige leverancier. Dus met enige maatschappij. En dan geven die het door aan de netleverancier. Dus de netwerkbeheerder. En mm -hmm. dan komt hij op nul verbruikt gas. Nul verbruik bijdragen aan alle kosten die verband houden daarmee. Oké, okay, dus, uh, dus het, is niet, uh, het is niet dat als je bijna niks meer verbruikt, dat je dan onder, het, uh, onder je financiële bijdrage uit kunt? er, ook al heb je nul erop staan, dan nog moet je de uh, betalingen verrichten. Omdat je de installatie in huis hebt en je te alle tijden kunt gebruiken. Dus je moet ze geheel laten verwijderen. Ja, nou, vette en, pech en voor Remco. Doet, ja. ja, en dat doet de netbeheerder. En dan had ik nog uh, iets van de ombudsman. Ja. Ja, uh, de hele avond gaat het over uh, het uh, rijden over dieren. <laughs> de ombudsman die heeft het eentjes arrest genoemd, maar ik verwijs hem ook naar een ander arrest, een ouder arrest. Dat is het roder arrest. Oh. En daar gaat het om, oh, uh, zegt de Hoge Raad, van dat je keuze moet maken. De feitelijke gegevens waren dat er een bestuurder was, die, is, die heeft uitgeweken voor een dier. Want de, het recht spreekt over een dier, of het nou een kat is of een eend. Een dier is in het recht gewoon een goed. Hij heeft, uh, hij heeft uitgeweken, heeft daardoor een tegenligger aangereden of heeft een aanrijding doen ontstaan. En de Hoge Raad zegt, je moest een andere keus gemaakt hebben. Het is een arrest van de strafkamer van de Hoge Raad. Nou, ik denk dat we ook ja. hier in de auto mee zit te schrijven. Ja, en ik wil hem graag ook dit arrest voorhouden. <laughs> en daar had u eerder in de uitzending ook een manier van de pasfoto's. Ja? ja. Nou, het is zo dat uh, de ambtenaar, uh, dat uh, het recht is opgehouden aan de ambtenaar. Uh, in de wet staat zoveel mogelijk de biometrische gegevens, dus ogen, jukbeen, voorhoofd. Straat, kaartlijn, beide oren moeten erop... en uh, oorgrootte en oorvorm moeten erop voorkomen. Dus die meneer die kan niet volstaan met een bril op te zetten... omdat dat belemmert. dat deze biometrische gegevens kunnen worden gecontroleerd. Juist. Nou, dat is ja. uh, ook weer een vinkje. Je slaat ja, een blaadje en, om, Aan... er komt nog meer... Ja, de, de, de vraag van Sego is heel goed beantwoord. Omdat uh, Sego... Uh, uh, normaal heb je gewoon tv, verbindingskabel, stopcontact. Nu komt, komt er iets erbij. En dat heeft die, die meneer heel goed gezegd. TV, tussenkastje, stopcontact. Ja. Ja. En uh, wat betreft die... Wat betreft, er was nog iets... En daar ging het om de profe... Oh, ja. De mensen die wilden graag dat hun zaken behartigd werden, konden worden... zonder dat ze de macht daarover verliezen. Ja. Nou, bij de AB en AMRO ja. zijn er allemaal filialen... waar mensen terecht kunnen voor uh, bankzaken, dus voor financiële zaken. Die zaken hoeven ze dan niet uit hand te geven aan een derde... Want ze kunnen in het bankfiliaal hulp krijgen van de bankmedewerker... die geen enkel belang heeft bij uh, aangelegenheden de persoon betreffende. Ja. Alsjeblieft, nachtzuster. Dankjewel Ruben. Fijn dat je er ja, ook vandaag weer bent. Zuster, wilt, wilt u ook weten hoe de mensen uh, die een code hebben gekregen van de belasting... zonder meer een aangifte kunnen laten doen? Ja, dit, dat vakbondverhaal. Precies. Ja. En dat is er, de, de Belastingsdienst, die erkent bepaalde gemachtigden. Die kunnen helpen met de aangifte. Ja. En dan krijg je twee codes, want die mensen hebben allemaal een BCON-code. Ja. Dus een belastingcode. Belasting en dan combineer je het, en met die combinatie kun je altijd nog aangifte doen. Oké, okay, maar dan hoef je dus geen DigiD te hebben zelf? Dan hoef je geen DigiD te hebben. Nou, we zijn weer helemaal bij. Fijn om te horen, Ruben. Dank je wel. Alsjeblieft, nachtzuster. En nachtzuster, vergeet je straks Het crypto niet. Zal het niet vergeten, Ruben. Dank je wel. Tot snel. Alsjeblieft. <laughs> en boyzone dan nu op Radio 1. Met een pasfoto in het paspoort. A picture of you. Sure van Boyzone was dat. 0800 1121 is het nummer... dat je kunt gebruiken om een vraag te stellen. En bel het ook vooral als je weet of het waar is... dat auto's minder brandstof gebruiken bij dichte mist. Of als je weet waar het woord schafuit vandaan komt. Misschien kun je wil vertellen waar pistachenoten groeien. En Harry wil weten of het waar kan zijn... dat een asielzoeker uit het asielzoekercentrum wordt gegooid... omdat hij aan het blauwen was... En, uh, ja, oh, dan vergeet ik daar weer achteraan te gaan. Misschien weet jij toevallig wat de vraag was van Cor. Want ik heb opgeschreven: verzekering, maar dat was het ook. 0800-1121. Misschien dat Cor wel. Oh, Cor belde met antwoord over dat je verzekerd moet zijn bij uh, ongelukken met huisdieren. Dat was het. Oh, kan ik die mooi afvinken? En plek genoeg voor nieuwe vragen. 0800-1121. René. Hallo, René. Nou, bij René is het stil. En dan heb ik hier Fernando. Fernando. Of is dit dan René? René? Nee. Ja, oh. dat was net ook al gek. Hoor je me nu? Ik hoor je nu, maar ik weet niet wie je bent. Ah, René. Ah, hey, René. Ja. Ik, uh, Ruben was net aan de lijn. En ja. uh, ik kom toch eerst een antwoord op corrigeren. Oh. Want, uh, ja. ja, hij heeft voor een deel gelijk met die machtiging van het DigiD. Ja. Um, maar dat is een machtiging, daar werk ik zelf niet mee. Maar belastingconsulenten die werken met PKI's, overheidscertificaten. en die hebben niet eens een DigiD of een machtiging nodig. Dus nee. Wij kunnen gewoon aangifte doen ja. zonder dat we een DigiD hebben. en we hebben ook geen machtiging van een DigiD. Maar dat zei hij toch tegen... ook? Nee, hij zei oh. dat er uh, een machtiging afgegeven werd. En hij zei het bekelnummer. nummer En het BACON-nummer heeft helemaal niks te maken met. Uh, heeft wel te maken met de Belastingdienst. Want dan, ben je, dan heb je een Belastingconsulenten-nummer. Oh. En dan kan je alleen maar sneller mee in contact komen met de Belastingdienst. Maar dat geeft jou geen rechten om dingen te doen. Oké. Okay. Nou, dus er zijn weer verschillende nummers. Maar in ieder geval hoef je niet je DigiD af te geven. om toch iemand jouw belastingzaken te laten doen. Nee, dat, dat hoeft niet. Uh, en je hoeft ook, ook geen machtiging uh, af te geven als je, uh, als je bij een belastingconsulent komt. En als je gaat naar een eh uh, een, een, een, een, een, een uh, hoe heet dat, een sociaal raadsman of een uh, of de vakbond, daar geven ze wel een machtiging af, want zij hebben de TKI overheidscertificaten niet. Oh, Oké, okay. en dan uh, is het extra controle wel een machtiging nodig. Ja, want uh, zij, zijn dan, uh, zij zijn dan niet gecontroleerd door, uh, door de overheid. Je krijgt eens in de drie jaar een screening van de overheid om je uh, om overheidscertificaten te krijgen. Ah. En um, de die, die dingen van Kort gingen over de verzekering: dat je een WA-verzekering kunt hebben op je huisdier. huisdier op je ja. Huisdier. Nou, wat fijn ja, dat je zo op zit te letten. <laughs> ja, ik ben alweer de hele nacht wakker. <laughs> nou, en dat hoor ik graag. Dank je wel. Fijne, fijne nacht, verder. Dankjewel René. Dag. Hoi, Hoi, Fernando. Goedemorgen, Astrid. Goedemorgen, zeg het eens. Hallo. Nou, ik heb een vraag. Zijn we het altijd over groene stroom? Ja. En nou is de vraag van mij, waaraan uh, kan je dat zien? Kan je dat zien? Kan je dat ruiken? Kan je dat voelen? Dat is mijn vraag. Van waar kan je aan zien of het groene stroom is? Nou, als je er een vuurtje bij houdt... Nee, nee, nee, nee, nee, dat is, sorry, dat is heel flauw. Nee, ja, Dit is, volgens mij is er eigenlijk helemaal geen verschil... tussen groene stroom en andere stroom. Maar, zoals altijd, ja. kan ik beter gewoon mijn mening voor me houden... en zeggen 0801121. van ja. uh, dat iemand even uitlegt wanneer stroom groen is. Ja, want uh, ik woon niet vlak bij het botleggebied en dan zie je wel al die molens en al die collectoren. Maar ja. ja, ik denk dat toch alles bij elkaar komt met stroom. Lijkt ja. ja, en wanneer wordt het dan dus, groen? Ja. Juist, waarom, wanneer wordt het dan groen? En, waar, en zo is het groen, waar kan ik het aan merken? Nou, daar, daar gaat echt wel iemand antwoord op geven. Dat weet ik bijna zeker, Fernando. 0800 ja. 1, 1, 2, 1. Dankjewel. Dank je wel. Hartstikke fijn. Hoi. Fijne Fijne, fijne dan dag nog. Jij ook. Dag. Arja. Hallo, Arja. Nee. Is er eventjes zo hier die telefoonlijn... Ja. Hallo? Ja? Hallo, Arja. Dag. Ik heb een vraag. Ja? Voor het Nederlandse volk. Oh of dat ze een goed woord hebben... voor het misbruik van het woord verdienen... voor iemand die 50 miljoen ieder jaar krijgt... voor, nou ja, ik noem het maar niks doen... op zijn achterwerk zitten en een beetje praten. Maar goed, ik kom, ik kom uit de verpleging en ik ben nu 80... dus ik, ik krijg inderdaad mijn AOW tamelijk ook voor niks. Maar snap je... Ik wou weten, is er een Nederlands woord dat aangeeft... dat iemand die zoiets in zijn portemonnee krijgt... of in zijn portefeuille of op zijn bank ieder jaar... Dat dat, dat dat geen verdienen meer is. Of er een ander woord is voor, voor dat woord wat nu gebruikt wordt? Ehm um... Dus je hebt zeg maar een vraag bedacht. Nou, bij het verhaal over uh, die ING-topman. diens uh, salaris verdubbeld ja. wordt. Ja. Ja. Ja, ja, ze noemen het nog salaris ook. Ja, <laughs> maar, ja nee, maar wees eerlijk. De, de, de, de, ik, kijk, er zijn ook handeltjes. Niet, niet goede dingen. En daar wordt ook het woord verdienen gebruikt. Maar ja, dan, dan doen ze er tenminste nog wat voor. Ik, weet, ik, ik kan het niet. Maar het woord verdienen vind ik... En dus nou is mijn vraag... Misschien bestaat er ergens een woord. Ik ken het niet. Opslijken, Dat is het enige woord wat me te binnen schrijft. opstrijken of op. opslijken? oh ja, opstrijken. Op ja, hij strijkt het op. Ja. Maar aan de andere kant, het is niet dat hij het, het moet stelen of weg, stiekem weg moet pakken. Begrijpt u een beetje? En dan wordt er gezegd: hij gaat verdienen. En dan denk ik: verdienen, hoe komt hij erbij? Die man die steeds. Nou ja, die. Nee, dan ga ik dus <laughs> Ik het heb een al in de boede. Moeten werken voor. Yeah. Ik heb altijd hard moeten werken voor mijn geld. En niet met mijn... tegen mijn zin in. Want in de verpleging doe je gewoon. Het vond ik dat ik goed, lekker werk deed. En dat, nou, dat het ook zinvol werk was. En deze de man die gaat 50 miljoen. En bovendien van ons belastinggeld. En nou, van mijn... Spaargeld. Nou, de rente van mijn spaargeld. Ik wou net zeggen niet van, niet van ons belastinggeld, maar het is. Ik, um, um, ja, het is. Ik, ik, ik begrijp je woede. Een en ik, schikker, maar ja. je hebt. Een, ja, het is ook eigenlijk helemaal geen vraag. Je wil eigenlijk wil je gewoon zeggen dat je het belachelijk vindt dat uh, uh, dat die meneer drie gaat krijgt, verdienen. Ja. ja. ja nee, jij zegt het woord ook. Hij verdient het. Nou ja, maar. Maar, Arja, waarom niet? Weet je, dat, ik doe eventjes, speel even advocaat van de duivel. Maar als je nou zeg maar de grote baas bent van een bank. Ja. Waarom mag je dan niet heel veel geld verdienen? Dan mag je wel 50.000 per jaar verdienen. Dat verdienen, dan doe je 50.000. Maar dit is duizendmaal meer dan 50.000. Ja, maar ja, waarom... Waar, waar, waar, als, kijk, als, stel nou... Stel, stel, stel... Stel, ik, ik word gebeld door Omroep Max. Dit is niet waar, hè, maar stel... Ik word gebeld door Omroep Max. En Omroep ja? Max zegt... Astrid, luister eens, we willen zo graag dat jij nachtzuster komt presenteren. Je krijgt een half miljoen ja? per uitzending. Ja. En dan, en dan ga jij opbellen en dan zeg je... Ik vind het belachelijk, want je zit alleen maar op je kont te praten. Ja. Heel even. In de, plaats, in de eerste plaats moet je naar je plek toe reizen. Ja. ja. In de tweede plaats, het is nachtwerk. Ja. En in de derde plaats, het is, het is, al, het is al, al ten, ten behoeve van mensen rechtstreeks. Ja, ja. Nou, dat zijn voor mij al drie dingen. Uh, en als, als ze denken dat jij dat m m verdient... Ja. nou, dan, dan krijg je het. Maar ja. <laughs> ik durf je nou te garanderen dat ze nooit met dat voorstel komen. Nee, ja, dat Want durf ik ook wel. Want doen er wat ja. voor. Ja, ja. Jij ja maar, de, maar jij weet voor. toch niet wat die meneer Hamers... die zit misschien wel hele ingewikkelde staartdelingen te maken... op zijn uh, kantoor de hele nacht. Ah, uh, daar heb je computers voor. Hallo, uh, nee, heel even. Ik zeg niet dat die man niets moet krijgen. Hij moet, hij moet wel een salaris krijgen. als hij dus een baan doet, ja? Ja. Maar 50 miljoen, dat is. neem me niet kwalijk, dat is per. De 50%? Nederlander, ja. Hè? Ja, hij krijgt 50% extra. Geen 50 miljoen. Maar nee, nog steeds hij, wel heel nou, veel. Hij kreeg, ja. eh, die wordt, wordt verdubbeld naar 50 miljoen. Oh, ik dacht dat het wel ietsje minder was. Ik dacht dat het ik, met 50% werd vermeerderd tot een paar miljoen. Ja, van, van 25 miljoen naar 50 miljoen. Nee, toch? Nou ja, luister. Nou, het was in ieder geval heel ik, veel. Ja. Ik, ik vind het... Nee, en, en bovendien nog, het gaat van mijn rente af. Ik, het, uh, ik vind dat mensen dan liever uh, een half procent meer rente over de spaargeld zouden moeten krijgen. Ja, uh, la, laten we dat even, want het is niet uh, dat hij het van, van het belastinggeld krijgt. Hij krijgt het van mijn van mijn rente, de rente die mijn geld, ja. terwijl ik mijn geld aanvankelijk dus hebben uh, uh, gedaan daarbij. Ik begrijp heb, het oké, nee, ik begrijp het, zetje het zetje Maar wij, jouw vraag is dus als je als, als uh, zeg maar veel mensen woord? vinden dat iets dat iemand uh, een bepaald bedrag niet verdient, is daar dan een ander woord voor? Ik vind het opstrijken uh, dan ja. best een mooie. Het is uh, maar gemoed, zeg me, dat is het woord verdienen ten onrechte. Er moet een ander woord in de Nederlandse taal zijn. Het staat genoteerd, Arja. He? Het staat ja. genoteerd. Oh, als je dat wil doen. Heel graag. <laughs> Dank je wel, hè. Dank je wel. Fijne nacht verder. Doei. Doei. Dag, Aja. 0801121 lena Ja. Goedenavond, goedenachtig. Hallo, hi. Uh, ik had een uh, tip voor die mevrouw met die getraumatiseerde kat. Ja. Uh, een doos. Um. Uh, iedere kat is dolgelukkig als hij een doos heeft om in te zitten. Want katten verstoppen zich verschrikkelijk graag. En als je hem dan nog op zijn kant legt en er wat lekker warm in legt... Oh. dan kan die kat rustig bijkomen. Het is eigenlijk gewoon zo makkelijk, hè? Sommige dingen zijn makkelijk, ja. maar je moet even aan de, van de kat kant van de ander uitdenken. Ik denk inderdaad dat je die kat een groot plezier doet als die een beetje weg kan kruipen. Ja, iedere kat. Ja. ja. En op de krant zitten als je hem zit te lezen. Uiteraard. Vinden ze ook fijn. Ja. Dat vinden ze een op je schrijfmachine. <laughs> of gewoon iedere willekeurige plek waar ze goed in de weg kunnen zitten. Of in een doos. Nou, Het, het staat genoteerd, Lena. Dank je wel. Dag. Dag. Een doos voor de poes. Living in a Box is dit. Living in a Box van Living in a Box 0800 112. 2, Gebruik dat telefoonnummer als je Herman kunt uitleggen of het klopt dat er na auto minder brandstof verbruikt in dichte mist. Of als je wil, kunt vertellen wat de oorsprong is van het woord schafuit. Misschien weet je ook wel waar pistachenoten zoal vandaan komen. Dat wil Wil ook graag weten. 0800 1121. En Harry, die heeft het verhaal gehoord van een asielzoeker die uit het asielzoekercentrum werd geschopt omdat hij aan het blauwe was. En die wil heel Heel graag weten of dat nou een broodje-aap-verhaal is. Of dat dat echt gebeurt. Uh, Fernando wil weten wanneer groene stroom groen is. 0800-1121. En Arja die heeft zich net uh, een beetje opgewonden... over het verhaal over ING-topman Hamers... Die, uh, salaris verdubbeld is. En zij vraagt zich af hoe we dat nu kunnen noemen. Want ze vindt dat hij het niet verdient. Dus ze wil een ander woord voor verdienen. 0800-1121. Eén. Pieter. Ja, nog een keer met Pieter. Hallo. Uh, ik he, uh, heb een aanvulling op Ruben. Ja. Van zojuist, maar uh, voor verdienen zou je dus kunnen zeggen opstrijken. Dat is wat minder... Uh, een tegenprestatie tegen werk wat je levert. Ja, ja. ja, dat zei ze zelf ook al. Dat is eigenlijk gewoon okay. het mooiste woord daarvoor. Ja. Ja, ja, ja. Maar um, Ruben die vertelde dus... Uh, die had geloof ik het rode of Rover arrest. Ik weet niet... Rode, uh, yeah. ja. Roder, ja, ik kon het niet goed verstaan. Maar nog voor die tijd, denk ik... Uh, was er een Jaguar-arrest. En een Jaguar 1-arrest zelfs. Uh, en dan uh, zes jaar later komt dan, uh, 1966 ongeveer, uh, komt er een arrest Joke Stapper. Dat was een jochie dat uh, aan de aandacht van zijn moeder ontsnapte... Mm. omdat de, de zwakzinnige bezorger van de, uh, van de melkboer... Die had het hekje niet goed dicht gedaan zoals de melkboer en de groenteboer en de bakker allemaal goed wisten. Maar deze jongen die kwam eens een keer de melkboer helpen en liet het hekje open. En Joke liet, eh, rende de straat op en een motorfietser kwam daarbij ten val. Nou, dat is dus duidelijk. Uh, je bent aansprakelijk voor wat, de daden van je kinderen. Maar Joke Sapper is niet veroordeeld. En uh, die ouders uh, die moesten dus opdraaien voor die kosten. Oh. En dat is Joker Stapper. Dat is een heel beroemd arrest. Dat is in talloze andere jurisprudentie is dat later uh, ook aangehaald. Zoals in Joker Stapper of juist anders dan in Joker Stapper. Mm, yeah. Zo is dat dus heel vaak gebruikt. Maar dan praten we dus over uh, het eind van de of tweede helft van de vorige eeuw. En is, is Joke Stapper, heeft hij het wel overleefd, dat ongeluk? Ja, Joke wel. Alleen die motorfietser is, zwa, geloof ik, zwaar invalide geraakt. En omdat hij invalide raakte, werden het, werd het zulke hoge kosten. Want als die, als, die, als die motorrijder was overleden... dan was het een, uh, een lump sum geweest. Ja. Maar hij moest nu dus de invaliditeit van die motorrijder uh, betalen. Althans, moest betaald worden... En die verzekeraar is dus die ouders gaan aanspreken... is Joke gaan aanspreken ja, ja. via die ouders dan als... Uh, maar ze hadden dus de ouders moeten aanspreken. Ja. Ja, ik zit, ik, ik, nu zit dan meer dat ik denk van een eentje Joke Stapper... en de rest van je leven kom je iedere keer weer naar voren in iedere rechtszaak. Maar goed, er zijn ergere dingen natuurlijk. Nou ja, ik zou me kunnen voorstellen dat je daar een naamswijziging voor Ja, euh, voor over hebt, <laughs> inderdaad. Ja. Nou, dankjewel, Pieter, voor de aanvulling. Ja, dat, na, na de eentjes vind ik dit. Het is iets anders. Hier is het een jochie En daar wa waren het dus dieren die wel van iemand zijn of niet van iemand zijn. Ja, wat ik nog even niet snap, is wie dan. Is, oh, is het Jopie of Joke... Joke Stappen. Maar de jongetje heette heet Joke. Een jongetje heette Joke Stappen. Dat is sowieso al verwarrend. Ja. Ik heb nog nooit gehoord, een jongetje dat Joke heet. Maar goed, goed. Nee, nou, dan, dan, dan snap heb ik, ik het geen, helemaal ik het, ik zie het in die tijd. Ik heb het <laughs> helemaal van het begin tot het einde nu onder controle. Dank je wel, Pieter. Oké. Okay. Goeiedag. Hoi. Gerard. Ja. Dat ben ik. Hallo. Uh, ik uh, heb, uh, zit te luisteren naar die mevrouw die zich uh, uh, nogal boos maakte over het uh, verdienen van 50 miljoen uh, van een bankdirecteur. Ja, volgens en mij is het dat... geen 50, maar dat zal ik nu niet meer zeggen. Nee, dat, ja. dat, dat, dat, het, het is ook geen 50, het is 3. Het is, drie. Het is ja. van, van, van anderhalf naar 3 gegaan. Ja. Maar goed, dat is nog een heleboel. Ook leuk bedrag. Uh, ja. En, eh. Uh, en ik vind eigenlijk dat alles wat je uh, krijgt boven de boven het balken in de norm... die is daar ook voor in het leven geroepen ooit... Uh, dat vind ik uh, geen verdienen meer, maar dat is graaien. Dan ben je dus niet een verdiener, oh ja. maar een, graa een graaier. Dat is wel een heel mooi woord, graaien. Ja. Ja. Maar toch, ja. hè? Ja. <laughs> ik, ik, ik snap nooit zo ik. goed waarom mensen nou niet gewoon heel veel geld mogen verdienen... Ja, maar goed, er is ooit eens een keer... Uh, die, die balken in de norm is er niet voor niks gekomen. Ja, maar die je, is dat, er voor dat, mensen in de, ja, in de publieke sector. Dan is de discussie natuurlijk of uh, banken onder de publieke sector vallen. Ja. Maar dat is, maar meer, uh, dat is meer... Ik vind het ook, ook in de publieke sector. Ik vind als zo... Oh, nou ja, goed, dit, moet hier, dit is zulk gebied wat ik helemaal niet moet betreden. Maar als mensen het waard lijken om heel veel geld te verdienen... En, en de, de, de, dan de, laat ze dat lekker verdienen. Ja, maar het ja, is ook nog een kwestie van fatsoen, vind ik. Ja, maar wat is, wat is dan het fatsoen? Wat is, wat is, wanneer is het onfatsoenlijk om akkoord te gaan met een heel hoog salaris? Moet je dan zeggen, nou, dat vind ik eigenlijk een beetje veel. Betaal mij maar, maar minder. Ja, maar uh, de, je kunt de toch wel de vraag uh, stellen... wat doe je daar dan voor? Kijk, uh, er was ook iemand die, uh, die zei dat, uh, dat, jij, uh, dat jij wel een half miljoen zou kunnen krijgen. Ja. <laughs> dus, nou ja, dat zou, daar zou ik nog mee kunnen leven. Maar dit het gaat, het gaat overdragen. Net als, net als die voetballers die, uh, die verkocht worden voor uh, 70 miljoen of weet ik veel wat. Dan denk ik van, zo goed kan je toch niet weten? <laughs> ja, maar blijkbaar dus wel. Want ze, ze krijgen het wel betaald. Ja, maar goed, uh, en, en ja, uh, daarvoor is er ooit eens een keer gezegd van... nou, wat, uh, hoe gaan we dat nou oplossen? Nou, balken en de norm. Nee, niet bij uh, voetballers. Nee, niet bij voetballers, nee. maar het zou, het zou eigenlijk gewoon uh, landelijk moeten gelden. Maar, nou ja. ja... En ik vind het... eigenlijk uh, dat uh, als je daar nou wat aan zou willen doen... dat je moet zeggen van nou, alles wat boven de balken en de norm uitkomt... dat gaan we afromen met de belasting... Maar dan, ik begrijp dat niet zo goed. Want als er namelijk op een gegeven moment heel veel geld wordt betaald aan iemand... omdat hij zijn werk heel goed doet en heel veel goede... Uh, goede dingen met zich meebrengt voor het bedrijf... dan, dan laat hem dat dan lekker verdienen. Waarom, waarom... Ja, maar als, als, als het met de ING-bank uh, over twee jaar weer heel slecht gaat... Ja. Dan, kunnen wij, dan kunnen wij met z'n allen weer een paar miljard ophoesten om die nou, bank te redden. Nou, dat is, ik zou wel heel graag willen weten... wat iemand dan zo goed maakt dat hij drie miljoen verdient bij een bank... Maar ja, ik ja, nou, denk ook, het dat, lijkt me dat, ook dat, niet dat, dat, makkelijk dat, werk. Dat, dat, dat, dat, dat heeft ze er niet van willen houden om een paar jaar geleden bijna failliet te gaan. Ja, maar dit een, dat, het een dus sluit het ander niet uit. Hè? Het wil niet zeggen dat dat uh, het oorzakelijk verband met elkaar heeft. Misschien als ze, die, als ze die man niet zoveel geld zouden betalen, waren ze misschien nog wel veel eerder failliet gegaan. Ja. Tenminste, ja, ik ja. ben ook gewoon veel te goed gelovig voor deze wereld. Ja. Goed, maar het is een mooie. Graaien is een mooi populair uh, gangbaar woord. Dus uh, ja. ik, ik, hou, ik zet hem er gewoon bij. Dank je wel. Want dat wordt, dat wordt zelfs in de, de, in de Tweede Kamer wordt dat gebruikt: dat woord. Ja, graaien is in. Ja, ja graaien is nou, Dank je wel, Gerard. Oké. Okay. Doei. Tot ziens. Oh. Dank je voor alles. Kees. Ja. Maar ik heb, zitten nadenken over die, dat water bij die benzine. Oh, mooi. Maar die, uh, hoe heet het? Die wapencarriers van de SES in uh, in Afrika en zo, in de woestijn. Ja. Die hadden voorop de, een tank benzine staan voor de, die door de carburetor ging, en uh, hadden ze daarnaast een een, een vat met water. En dat vernevelde ze er denk bij. Ik weet, maar dat weet ik niet goed. Maar ik weet wel dat ze dat in de woestijn deden. Dat dat ding soepeler Ja. Maar, maar hoe, hoe? heeft dat niet ook met het zand te maken? Nou, nee. nee. Het, uh, dat zand, dat, dat, dat zit achter filters. Daar zitten filters oh, voor. Oh, gelukkig. Ja. Ja, dus ik bedoel, maar het gaat... Kijk, één liter water geeft 1700 liter stoom, hè? Oh. Dus ik, ik weet niet of, of daar de verbranding in, in dat hete weer... beter erop verliep. Want dat liep zuiniger. Ik weet dat ze er, dat ze er een tank voorop hadden staan. Maar waarom doen altijd... we dat dan niet allemaal? Ja, nou ja, daarom daar zit ik over te denken. Kijk, <laughs> want dan had ja. ik het te lang gedaan. Ja, ben je mooi <laughs> klaar mee. Dan moet je dus nu over na gaan zitten denken. Ja, maar ik wil weten of er iemand is die de kloed ervan weet. Ja, ja, ja. nou dat, uh, dat willen wij ook nog steeds graag. Ja. Daar kwam Herman natuurlijk mee. Maar jij zegt, het verhaal komt me wel bekend voor. Dus we, we gooien het weer even in de groep. Het is, het is echt zo dat uh, ze hadden voren op die wapencarriers. Hè? Ja. Daar reden ze mee over die vliegvelden stiekem tussendoor. En dan schoten ze met die fikkersmaterieurs. Al die vliegtuigen van die Duitsers zijn hè? Ja. En, en daar hadden ze dus voorop, die Warashevlets, en die uh, hadden voorop. Daar hadden ze dus een, een tank met benzine en een tank met, uh, met water staan. En die werd dus gemengd naar de. Of Niet gemengd, maar die werd in elk geval. Uh, of dat die carburateur dat op kon zuigen, <lacht> of hoe dan ook. Maar, uh, er, kwam de, water de, bij kijken. er kwam water bij er kijken. Er kwam water bij kijken. En de vraag is nu: werkte dat dan en waarom doen we het nu niet meer? Hoe werkte het? Ja, hoe werkte het? Wat heeft de water voor invloed uh, op de benzineverbruik? 0800-1121. We gaan het weer proberen, Kees, dankjewel. Ja. Oké. Okay. Doeg! Ja, dankje. Ingrid? Goedemorgen. Uh, morgen. Hi. Ik, ja, uh, ik, ik heb eigenlijk geprobeerd te bellen met die vorige uur, maar toen ik anders. ben, was ben ik daar. Ik kwam hier gewoon door. Maar. Uh, nu ben ik daar. Ik heb een vraag over. Um, die belastingaangifte. Ik word geholpen met die, door die belasting. Om uh, mijn belastingaangifte te doen. En vorig jaar. Toen was daar bij die belastingkantoor. werd ik geholpen door een student. Ja. Yeah. En. Wat die student heeft gedaan was. Ik zit erbij. En dan vult hij dat in. En dan zegt hij, nou dan zegt hij niks, maar dat hij op een gegeven moment is klaar. En dan ga ik weer naar huis. Maar nu afgelopen maand dan kom ik thuis en krijg ik een brief van een belasting. Dat ik uh, verkeerde belastinggegevens heb ingevoerd. Oh jee. Maar wat, wat is, wat is daar blijkbaar gedaan door die student? En dat is namelijk mijn vraag... Toen mijn belastinggegevens ingevuld was... kon ik het niet controleren. Omdat ik blind ben. Ja. Maar wat heeft die, die, die student gedaan? Hij heeft vorig jaar opgegeven... dat ik een, een UWV-ongeschiktheidsjongere uitkering heb. Ja. En waar ik het niet onder de jongeren valt. Ik heb een gewone uitkering. Voor, ja, op, ja, normaal, Oké, okay, maar Ingrid, moet jij niet gewoon weer terug dan even naar het belastingkantoor en weer even hulp krijgen? Ja, dan kan ik nu weer binnenkort, maar ik bedoel, wat, wat is nu die probleem? Nu uh, heb ik een jaar lang, uh, kom ik een ander voorzieningtarief terecht, snap je? Ja. En nu uh, moet ik opeens weer geld terugvertalen. Oh ja, nou dan moet je wel bezwaar maken. Maar dan moet je als de bliksem dus weer terug naar de Belastingdienst. Ja, dit, ik, ik vraag me hoe ze zeggen. Als ik die, met de Belastingkantoor spreek, je kan daar niks aan doen. Nou, dat ze lijkt zeggen, me stug. Ja, dat lijkt me. Ik vraag me ook af van wie weet wat ik kan, kan doen. Want ja, in eerste instantie kan het niet controleren. Je gaat er vanuit. Ik kan al juist heen, omdat we het goed voor gedaan hebben. Ja, maar Ingrid, je moet gewoon even bezwaar maken. Dus je moet weer, weer terug waar je, waar je toen geweest bent. Nachtzuster, een programma.